Ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De meeste bewoners van Zoutkamp vinden het oké okay dat er een grote asielopvang komt. Dat zegt de burgemeester van het Groningse dorp. Vlakbij worden binnenkort honderden asielzoekers opgevangen bij een militaire kazerne. Ik heb vanmorgen contact gehad met vertegenwoordigers van de dorpsverenigingen van de omliggende dorpen hier. Die hebben er begrip voor. Die hebben tegelijkertijd ook wel vragen. En ook wel een beetje zorgen over hoe gaat het hier allemaal. En ik heb hen toegezegd dat we met hen in gesprek zullen blijven. Het is een soort wachtkamer voor Ter Apel, zodat iedereen een dak boven zijn hoofd heeft tot ze aan de beurt zijn voor hun aanvraag. De opvang is een stukje buiten het dorp. en Mensen verblijven er als het goed is, maar kort. De Rituals discrimineert, zegt het college voor de rechten van de mens. Vrouwelijke winkelmedewerkers moeten daar verplicht make-up op tijdens hun werk. En mannen niet. Het slaat nergens op, zegt het Mensenrechteninstituut. Vrouwen kunnen prima zonder make-up de doucheschuim, bodylotion body lotion en geurstokjes verkopen. Want hun mannelijke collega's kunnen dat ook. Atleet Salomon Bokkery is betrapt op doping. In 2016 deed hij voor Nederland mee bij de 100 en 200 meter sprint en ook bij de estafette. Twee maanden geleden werd er een groeihormoon bij Bokkery gevonden. Maar de sprinter zegt dat hij dat echt niet heeft gebruikt. Volgens een woordvoerder zat het spul misschien in een kiloknaller kip die hij net voor de controle had gegeten. En het krioelde van de mensen vanmorgen in de Efteling. Honderden fans van het Spookslot stonden urenlang in de rij. Niet voor de attractie zelf, maar voor een boek en een speltje. Ik ben eigenlijk altijd al van kleinste van aan de Efteling geweest. En uh, ook altijd Spookslot. En nou wil ik ook de afscheid nemen van het, van het Spookslot. De muziek, uh, de beelden die je ziet. Ik vind het gewoon heel mooi gemaakt. Ik vind het ook jammer dat hij weggaat. Van dat boek en het speltje waren er lang niet genoeg voor alle fans. Deze superfan was gelukkig op tijd. Je hebt er een. Ik heb er een, ja. ja, ja. Heel veel hier in de rij staan. Ik ben vanuit Limburg gekomen. Hotel is hier geboekt, maar het was een totale veldslag. Uh, mensen vielen flauw in de wachtrij. Right? Iemand, iemand uh, door de security op de Maar uh, we hebben Ja, Het Spookslot is een van de oudste attracties van het pretpark. En volgens de Efteling niet meer zo populair. Er komt een hotel en een nieuwe attractie voor in de plek. En dan tot slot nog het weer. Veel wolken, maar ook steeds meer opklaringen met best wat zon. Vandaag zo'n 23 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files die enkele minuten vertraging opleveren. Op de A4 heb je het meeste oponthoud op dit moment. Van Amsterdam naar Den Haag, tussen Hoofddorp en Knooppunt Burgerveen. De vertraging is vijf minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. De zomerhits.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 No, no, no. In deze plaats van Snap over Hocus Pocus en Are You Ready uh, en hey. Repair. Ja. Nou, daar hebben ze bij uh, Spa-Francorchamps hebben ze daar ook last van, uh, Benno. Want ja. uh, daar moet uh, een uh, ja, reparatie aan de baan plaatsvinden. Of wat is daar aan de hand uh, nou ja, voor de kwalificatie? Wat wat uh, dan... Die wordt uh, delayed, zoals dat heet. Ja, dat was een uh, Porsche die uh, ging met een, een beheurlijke gang uh, die, uh, de vangredel in.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 een chucky heb ik uh, in de aanbieding.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 Heel interessant worden om ook te weten natuurlijk hoe dat allemaal loopt met de treinen. Ja, zeker. En dat, nou ja, dat is allemaal volgens protocol. Eh, ik heb van, uh, afgelopen week met een meester gesproken. Een meester is het synoniem voor machinist. Zo spreek je machinist aan. En uh, nou, die gaf me al wat uh, voorinformatie. Uh, dus dat is uh, nou, uh, allemaal om kwart voor vijf. Oké, okay, dankjewel Benno. En uh, ook nog uh, lekkere muziek, waaronder deze. Doen we even mee met uh, Concoma. Een speciale remix. Daddy Yankee en Katy Perry tezamen. Dus <middels> Yo let's go. I don't I'm She just in Harry. Every woman me but me never left for a telly. You say that I stow me at the Ram Dance man. ram it in a dancehall in a nation. You never know, say that I'ma stow me at the Boom shot I never lay it down flat in no so. that one catboy box. You said that I'ma lickie I the reach in Is on Ford Race Radio, Race Radio, ZFM. Dat is het lekkere, Benno, als je in een programma toch nog een beetje je eigen soort muziek mag draaien. Ja, zeker. Ja, ja dat is leuk. Waaronder deze van uh, Sheila E. hoor de, de Glamorous Life. We gaan weer naar uh, Randall toe. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Want het is inmiddels uh, precies kwart over vier. normaal uh, gesproken ook uh, Pit Report uh, tijd bij Sanford op zaterdag. Uh, Benno, we uh, zitten... Nou ja, ik wou zeggen midden in de kwalificatie, maar dat is helemaal niet waar. Want nee. uh, die moet nog beginnen. Wat ja, is dit allemaal? Ja, dat is, uh, wat is er allemaal gebeurd? Uh, nou, uh, er is in, uh, tijdens de Porsche uh, Renault was het een, een race of een, een training ook? Uh, dat nee, heb ik... kwalificatie. Kwalificatie dus, uh, van de Porsche. En dan gaan uh, twee rijden zich uh, mede in elkaar in de weg zitten. En eentje gaat vol de vangrail in. Ja. ja, dan heb je rommel. Ja, dan heb je rommel. <laughs> en dan, rommel. Zit, dan zit er een deukje in die, in die vangrail. Er zijn eigenlijk drie vangrails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 Ja, dus, uh, ja. Ik denk, die vangen er ze misschien al uh, 20 jaar staan, maar ze ja. zijn ja. <laughs> nooit vervangen. Zijn. Nou, ik weet dus uh, dus uh, ik denk dat we ergens een paar plaatjes daar moeten halen, dus ja, het publiek moet even geduld hebben, want uh, ik, uh, ik geloof dat het na vijf voor half vijf, uh, ver, ver, ver, ja, nou dat is bijna dan, Opgeschoven. Uh, ik zit net even te kijken hoor, ik, ik zit op de schermen nu mee te kijken, maar ze moeten nog starten, dus uh, ja. uh, oh, van 16 uur 25 local time gaan ze beginnen. Oh, Oké. Okay. Ja, ze beginnen. Nou, ja, dezelfde tijd als ons, dus uh, <laughs> dat komt helemaal mooi uit. Ja, Redel, uh,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 Eigenlijk, gewoon, vind ik nog een grotere prestatie dan de Camp Nederland de halen. Want het is echt waanzinnig wat er, ja, uh, ja, wat, ja. Wat er aan tribunes gebouwd wordt. Ja. En Spaar maakt natuurlijk een heel veel gebruik van de natuurlijke. Uh, je hebt daar heel veel bos sowieso al rondomheen. Langs Katsky, Blanchimont, daar kan je helemaal niemand staan. Dus dan ben je al een, heel, een paar kilometer heb je al helemaal niemand. Ah, okay. En uh, de rest wordt heel veel gebruik gemaakt van de natuurlijke omgeving. Dus uh, ja, je ziet daar op de taluten, je zit op, tellute, je zit op uh, uh, stukken rots, je zit op uh, afgronden. Uh, en, uh, en ze hebben sowieso dit jaar natuurlijk minder uh, uh, tribunes. Omdat een heel groot gedeelte naar Lassoers is allemaal afgebroken. En dan gaan allemaal nog nieuwe tribunes komen. Ja. Uh, dus ja, uh, je moet die mensen ook kwijt kunnen. Uh, ja. ik, denk, ik denk als ze al veel tribunes zouden staan, kan je er wel 300.000 kwijt. Ja, precies. Maar uh, je hebt toch met een circuit te maken. Wat natuurlijk een beetje in natuurlijke omgeving neergezet ja. is. Ja, ja, ja. Nou, ik zie ondertussen dat de vangregel gemaakt is. Dus ze zullen straks wel beginnen. Ja, het is 25. Hè, gaan ze beginnen. Uh, oh ja. Rendel, Kijken we even vooruit naar uh, volgende week natuurlijk. Uh, waar waar uh, kijk jij het meeste naar uit? Uh, gezelligheid. Ja? Ik denk uh, uh, sowieso, uh, het is, ik was verbazingwekkend dat het vorig jaar, ik had eigenlijk zoiets er toen kwamen en dan Zandvoort denk Nou dat wordt de meest saaie race maar ze kunnen elkaar niet inhalen. Maar dat viel uiteindelijk toch allemaal wel mee, want er waren best wel een mooie inhaalacties geweest van diverse rijders. Ja. Uh, maar het feestje, bijvoorbeeld bij de Hans Ernstbocht natuurlijk, is zeg maar het park waar je inkomen de chicanen. Ja, dat is natuurlijk gewoon waanzinnig uh, met al die tribunes. En uh, het, het feestje zelf het feestje, het feestje, het was gewoon heel erg mooi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 Uh, heeft dat een, nog een bepaald effect als dat tijdens de, tijdens de race uh, valt? Of, um... Nou, uh, het liefst heb ik wel halverwege de wedstrijd. Dan, dan wordt het echt altijd uh, de, de tactiek die langs natuurlijk langs de uh, vangrail gedaan wordt ja. de teams. Uh, wanneer kom je naar binnen? Wanneer kom je niet naar binnen? Uh, dat vind ik al het mooiste van zo'n wedstrijd. Ik, ik, We hebben vroeger wel eens uh, gewoon langweg gezegd, jongens, zet eens een keer een spoorinstallatie in. En halverwege de wedstrijd zet je spoelinstallatie aan. Dat, uh, dan, dan, dan krijg je de leukste wedstrijden, want dan je, zie je toch vaak hele grote teams helemaal in de mist die gaan.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 uh, Randall, die zijn uh, druk, uh, druk aan de gang hier uh, in Salvoort. En uh, ze zijn nu inmiddels ook met de loopbruggen bezig. Oh ja. Dat is ook jong, dat is uh, poeh. Ja, waanzinnig. Ook okay, waanzinnig. Honderden ja. mensen zijn daar gewoon een paar dagen aan zijn dingen aan het uh, bouwen. Dat hou je niet voor mogelijk. En ze nou, bouwen de uh, dit jaar drie, hè. Dus uh, ze zijn ja. wel even bezig. Uh, wat me meest opvalt, uh, als je er hoe snel ze alles bouwen. Maar ik was vorig jaar, op de maandag na de Campri, was ik uh, op het circuit om ook wat spullen op te houden die ik daar neergezet had. En toen uh, verbaasde me al hoeveel er al afgebroken was. Hoe snel dat ging. Dus, uh, dat dat, is niet, dat, maar dat, moet ook, dat moet ook allemaal weer weg, hè. Het ja. blijft niet staan het moet ook allemaal weer weg. Maar dat ging best echt... In een en uh, Maar wat er gebouwd wordt, ja, als je gewoon vanaf de torensweg al aankomt lopen richting het tunneltje en je ziet aan links die hele grote tribunes gebouwd, ja, uh, meestelijk. meestelijk. Dan zijn we toch weer in een heel klein landje met de uh, beste mensen jongens die het heel goed kunnen zoomen. Uh. Ja, een heel groot uh, cateringterrein op het uh, Coredex-terrein uh, hier in Saltford ja. uh, Randall. Dus uh, ja, je ziet die wagentjes ook uh, al helemaal steeds heen en weer rijden naar het circuit. Uh,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 het is ook wel een ander wereldkampioenschap, maar dat is niet groter. Ja, nou ja, vorig jaar was het naar 36. Hebben zesende... ze gewonnen trouwens? Hebben ze gewonnen in Zandvoort? De FC Zandvoort <t> heeft verloren volgens mij, want ah, ik heb geen bericht meer gekregen. Jongen, dat oh, drama het... Dramatiek daar in Sandfort, dat is Zandvoort. Dat is echt dramatiek. <laughs> uh. Nee, dat zeg ik goed. Ik ga even kijken voor de zekerheid. Uh, wat, is, wat is het geworden? Uh, uh, even kijken hoor. Uh. Oh, nee. Hè? Eh? Oh, oh wacht. wacht. Nee, ja, nee. We hebben de tweede die hebben ook gespeeld en die hebben gewonnen, zeg maar, van, uh, ja. van Loosdrecht. En het eerste heeft verloren met 1 tegen 3. Ja, dus die, zijn... die, die krijgen geen hier vanavond ja, dus nee. Ja, ja, inderdaad, ja, ja, nou ja, nee. voorbereidingen. Nou, en weet je wat het uh, leuke is? Ja, verleden jaar was natuurlijk na 36 jaar weer terug in de Sanfordse Duinen, de, de Grand Prix. Ja. En, uh, maar dit jaar leeft het toch meer dan uh, verleden jaar op een, ja. een of andere manier. Ja, dat merk maar je maar gewoon dat... aan alles.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 Ja, Beno, ziet er goed uit. Zet een streepje live. Kun je meekijken, Rendel. Dus, ja, oké, okay, oké. Okay. Nou dan moet ik er even met top weer ergens anders op gaan zetten. Zet een streepje live. Kijk je live mee. Okay. Nou, we zijn, we zijn er doorheen en we gaan uh, kwalificeren ja. over 1 uh, uur of minuut en 22 uh, ja, seconden. En dan, dan weten we het. Ja. Ze mogen aan de bak. Oké, okay, Randall, dankjewel voor vandaag. En uh, we spreken elkaar volgende week weer. En dan gaan we lekker op tijd beginnen. Want dan is het allerlaatste alle nieuws uh, met elkaar doornemen Vijf weken nou, we verder kan er goed komen hey tot ziens oké oi oi another But you say, I love you. No day for me, young girl. Oh, young girl. No, tell me, no, no, no, no. Whoa, whoa, whoa. She know I follow. Who you gonna phone for? Mm -hmm. Why you know I phone for? Mm -hmm. Then I start to feel a bum bum warm. she didn't give me small small warm. I know since she's. No no no no wo wo wo wo wo wo wo wo wo Baby come give me your lo lo lo lo lo wo wo wo wo wo You got me like wo wo wo wo wo wo come give me your lo lo lo lo lo wo wo wo wo my house I see me got small. van dit momentje horen. Calm down. Nou, dat doen wij ook. Maar we hebben wel, zoals bijna dat heel mooi kan zeggen... het beest van de week voor je. Ja, het beest ja. van de week. Ja, ja, ja. Trouwens, eh, nog even over die... ik had het er vorige week over... over die website van de dierenbescherming.nl. Ik heb dat dus allemaal een beetje bekeken. Mooi, hè? Eh, ja, is ongelooflijk. En ze hebben daar ook dieren die gevonden zijn. Hè? Eh, dat, dan heb je het over vogels bijvoorbeeld... Um, dat zijn mensen gewoon kippen kwijt. Dat kan ik me dus helemaal niet. <laughs> dat meen je niet. <laughs> ja, ja. En kanaripietjes. Dat is ook allemaal. En veel, heel veel uh, papagaaien-achtigen. Uh, pa dus pakieten. En, ja, en, die hadden en, ze gisteren en, uit een regenpijp. Hadden ze ergens uh, met, een, uh, met, met een stofzuiger. Hadden ze dat oh, oh, ja? beest. Die zat vast oh. in een regenpijp. Stofzuiger erop gezet. Ja, ja, ja. En toen kwam die die uh, pijp uit. Oh god. Maar mocht je kippen willen hebben. Nou, ga naar de dierenbescherming. Die heeft.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 J'aimerais qu'on oublie le boulot, pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de races qu'il faut, qui désespèrent. Je veux les gamins ouverts, des amis pour parler de leur peine, de leur joie, pour qu'ils le fuient, des infos qui le divisent pas. changer. Seven seconds away, just as long as I stay. just as long as i Deze single van uh, Yusuf Door en Nena Jerry gingen we terug naar 93. Jo, de 7 seconds. Nou, we hebben nog 7 uh, minuten te gaan in de Q1. Uh, Daarin, uh, Spa, francorchamps even kijken hoe dat allemaal gaat daar. CFM, Race Radio, Pit report. report. Ja, wat we uh, inderdaad in die 7 minuten nog uh, te gaan, zien we Max uh, op uh, de eerste plek. Dus, uh,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 zodat uh, dat, uh, als alle reizigers uitgestapt zijn, we ook snel weer terug kunnen rijden richting Amsterdam om weer nieuwe reizigers op te halen. Ja, ja, ja. En uh, dus dat wordt allemaal nauwgezet door uh, RNS door personeel begeleid. Uh. Dat klopt. Ja, daar zijn hele, daar zijn hele strakke uh, afspraken over gemaakt. En uh, ja, het is natuurlijk heel erg belangrijk dat het allemaal veilig kan gebeuren. Ja. Daar, uh, daar hebben we goed de focus op.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 situaties kunnen ontstaan en uh, de tijden gewoon door kunnen rijden. Goed zo. Dankjewel, Carola. Fijn weekend verder. En graag tot de volgende keer. Ook voor jullie heel veel succes volgend weekend. Ja, ja jullie ook. We hopen er, dat oh. we er met elkaar een mooi feest van kunnen maken. Zo is het. is dat het. Max niet. Ja, ja, dat is heel belangrijk. <laughs> Max is nu trouwens in Spa nog bezig, hoor. Nee. In, uh, in België. Maar dan staat hij ook op de eerste plek op dit moment in de kwalificatie. Dus het gaat helemaal goed. Geweldig. Wow, <laughs> Oké, okay, dankjewel. Dankjewel. Dag. Dag. Ja. Nossa. Nossa, assim Ai, se eu Ai, ai, se eu Ai, Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego hein? Um sábado na balada A galera começou a dançar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 Se eu te pego, ai, ai, se eu te pego vai, vai. Sábado na balada A galera começou a dançar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 Nossa Ai se eu te pego delícia, delícia. Assim você me mata Ai se eu te pego Ai ai seu te pego Nou laten de som de dag nog maar komen hoor Ik heb wel zin in Michel Tello hoorde je met zijn AEC uh, Chupago. Wie kent hem niet, hè? Die single, uh, Benno. Die nee, ken, ja, je ken je toch ook wel? Ja, niet? tuurlijk. tuurlijk ja. Niet liegen, niet liegen, niet liegen. Nee, ik ben niet stuit. Hey, nee. um, we kregen net een burger net bericht. Ja, een ja. 91-jarige man vermist bij de, bij de zeeweg. Op, oh ja, kopzeeweg. kopzeeweg maar hij is inmiddels weer aangetroffen. Gelukkig. Dus, dus opa is terecht. Opa is weer op zijn plek. En dan nog wat <laughs> ander, ander nieuws. De politie Noord-Holland meldt een incident op water bij hoogte van Zandvoort. En er is een reanimatie aan de gang of geweest op het Duintjesveldweg in Zandvoort bij de sportvereniging. Nou, laten we hopen dat het allemaal uh, goed afloopt. Nou, inderdaad, dat hopen we zeker. Dus, nou, we gaan naar de Entertainment for You toe. Fred, Goedemiddag. Ja, Ik Hallo, jij zie je niet door al die vlaggen, hoor. Het is hier een beetje zwart-wit, hè? Denk niet wit, denk niet zwart. Denk niet zwart-wit. Die kunnen we wel even draaien, Nee, maar leuk toch, al die finish vlaggen, hier. Ja, in de baan van 3 september, Ja, ja, wij zijn helemaal klaar voor het raceweekend. Ja, ik, uh... Race Radio, jij doet ook mee, hè? Ja, ja ik doe ook mee. En uh, ja, nou ja, in ieder geval, uh, de zoon uh, thuis die is naar België, dus die zit daar nu. Oké, oké, oké, oké. Nou ja, hoe is het in België? Nou, Max stappen nog steeds die Q2 uh, boven, bovenaan. Ja, dus dat uh, ga lekker. Plek. Nou ja, de, de Red Bulls uh, doen het lekker daar uh, in Spa. Ja, ondanks dat ze achteraan begonnen zijn, hè? Nee, of nee, toch, uh, nee. Uh, Dit is een kwalificatie, hè? Oh, is dat Dus okay. kijk, kijk, eigenlijk gaat het nergens over. Want hij moet toch uh, ergens achteraan uh, beginnen. Nee, ja. omdat ik die motorwissel weer gehad. Ik begreep dat hij dus uh, veel te veel dingen hadden vervangen aan het verder. Ja, de, de, dat, dat gaat de, ook de gebeuren ja. tijdens uh, de, de start uh, morgen. Dan uh, moet hij ah, okay. ergens achteraan staan. Ja. Goed. Nou ja. Dus eigenlijk gaat het helemaal nergens over, toch? Nee, eigenlijk Nee, nee. Nou ja, het beste plekje van achteraan. Van iedereen die achteraan moet staan, natuurlijk. Het beste plekje weten hoe snel zijn auto is. Dat is natuurlijk wel fijn. Precies, een beetje bang maken. Hè? Ja, <laughs> ja, ja. <laughs> Zo nou, uh, ja, je bent er weer in de studio, want ja, vorige week was ja. je even op locatie. Ja, ja dat... Uh... Het was ook uh, lekker even buiten. Ja, hè? Ja, het zonnetje, ja. Ja, tussen, uh, oh, niet verkeerd. Tussen de eten. mensen. Zo, zo, zo klonk <laughs> het ook. Ja, denk, ja, ja, ja. die gaat lekker daar, die Fred. Ja, het, uh, <laughs> het was eventjes heel wat anders als, uh, als gewoon hier in de studio natuurlijk. Ja. ja, zo dadelijk mag je weer in de studio. Wat ga je van ja. vanmiddag allemaal doen? We gaan vanmiddag uh, lekker weer de van Fred. Hij draaien natuurlijk in tweede uur. Uh, maar eerst gaan we eventjes wat uh, mensen bellen. Lars Brans, die gaan we bellen over zijn nieuwe single Dansje mee. En mits van Essen gaan we bellen.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 Artisten.nl Heb jij het verstaan, Benno? Oh, zfmartiesten.nl ah, ja hij wel, ja. Okay. <laughs> nee, maar daar kunnen ze in ieder geval eventjes ja. rechtsboven uh, kunnen ze op verzoekje klikken. Klikken en op, klik. Even uh, wat je, je wil vertellen. Of, uh, ja, maar ja, telefonisch mag ook natuurlijk, okay. als je wat te vertellen hebt. 5730393 of 5731969. En dan kom je rechtstreeks hier in de studio. Zo is dat. Nou ja, een zwart-witte studio hebben Ja. Zo dadelijk, en het voor wel heel veel plezier met je uitzending. Ja, uh, dankjewel.